volgend jaar door de Eerste Kamer te krijgen. Om D66 en GroenLinks tegemoet te komen... zou het kabinet overwegen om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Beide partijen willen de kinderbijslag graag beperken. Ook wordt er waarschijnlijk gesproken over het hoger onderwijs... en de vergroening van het belastingstelsel. Staatssecretaris Teven gaat onderzoeken of er alternatieven zijn... voor het visiteren van mensen in vreemdelingendetentie. Veel partijen pleiten voor alternatieven. Teven werkt nog aan een verbeterplan... voor de omstandigheden in vreemdelingenbewaring. Maar op aandringen van onder meer de ChristenUnie en D66... belooft hij nu al alternatieven voor visitatie te onderzoeken. Laat helder zijn dat ik met u eens ben... dat onderzoek aan het lichaam, uh, gelet op het ingrijpende karakter daarvan... Uh, erg belastend kan zijn. Ik heb de dienst justitiële inrichtingen reeds gevraagd... Te wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van de bodyscan... en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Maar over de uitkomsten van dat onderzoek zal ik de Kamer uiteraard informeren. Het kabinet ziet er niets in om ABN AMRO en SNS Reaal nu al te verkopen... zoals VNO-NCW-voorman Wintjes vanmorgen voorstelde. Minister Dijsselbloem zei dat dat geen oplossing is... voor de huidige problemen met de begroting. Ik ga geen dagen organiseren, zegt Dijsselbloem. Eerder vandaag zei minister Ascher dat de banken vandaag niet zouden opbrengen... wat er destijds voor is betaald. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela blijft kritiek. Maar hij reageert nog wel op aanrakingen. Zijn dochter zegt dat Mandela zijn ogen af en toe probeert te openen. En dat geeft hoop, zegt ze. Hij zijn ogen te openen. En zijn ogen openen. Als je hem antwoordt hij Zolang Tata nog de oud-president van Zuid-Afrika ligt nu bijna drie weken in het ziekenhuis. Verschillende media zeggen dat hij kunstmatig wordt beademd. De Amerikaanse president Obama is op werkbezoek in Afrika. Ook hij leeft intens mee. Medewerkers van PostNL zijn gevraagd om zelf pakketjes rond te brengen... nu de koeriers staken. Ze moeten dat met hun privéauto doen. Volgens een woordvoerder van PostNL gaat het om medewerkers van de hoofdkantoren. Er liggen tienduizenden pakketten te wachten om bezorgd te worden... vanwege een staking van ZZP'ers, die gewoonlijk de bezorging doen. Ze staken omdat ze het niet eens zijn met de lagere tarieven... die PostNL wil betalen. De Portugese regering gaat door met bezuinigingen, ook na de grote algemene staking van vandaag. De regering zegt dat het land niet is lamgelegd en dat de bezuinigingen op den duur goed zijn voor Portugal. Veel overheidsdiensten lagen stil, treinen, metro's en bussen reden niet en veel vluchten zijn geannuleerd. En veerboten bleven in de haven van Lissabon liggen. De staking was uitgeschreven door de twee grootste vakbonden. Het was de vierde 24-uur-staking sinds de Revolutie van 1974. Maar al de tweede tegen het kabinet van premier Coelho. Nog eens tientallen eindexamenleerlingen hebben mogelijk gefraudeerd. Dat is naar voren gekomen bij het onderzoek van het Openbaar Ministerie... naar de gestolen examens van de Ibn Galdun School in Rotterdam. Het onderzoek naar de diefstal is bijna klaar. Vier verdachten van de examendiefstal komen dit weekend vrij. Drie andere verdachten blijven vastzitten. Vitesse-aanvaller Wilfried Boni staat op het punt te tekenen bij Swansea City. Boni is in Wales om de laatste plooien glad te strijken bij de Premier League Club. Vitesse krijgt ongeveer 12 miljoen voor Boni... die vorig seizoen topscorer van de Eredivisie was. Het weer wolkenvelden met in het oosten en noordoosten regen en motregen. Elders kan ook een bui vallen. Komende nacht en morgenochtend trekt de regen langzaam weg. Smiddags af en toe zon bij een graad of 17. En in De nacht van vrijdag op zaterdag regent het flink. Maar zaterdag overdag breekt de zon door. En de dagen daarna wordt het warmer. De avondspits, Kees kwaks. Daarvan is nog 90 kilometer over. Op taal 15, daar staat 5 kilometer van Gorcum naar Europort, per knopend Vaanplein. Op de parallelbaan van de A16, Rotterdam richting Breda... bij rotterdam Feyenoord 3 kilometer. En er waren wat problemen op de A58, Breda richting Eindhoven. Een ongeluk, er staat nog 6 kilometer tussen Goorlen en Moorgestel. Is uw supply chain al vraag gestuurd? Klanten bepalen zelf via welk kanaal ze bestellen... en wat ze waar en wanneer geleverd willen hebben.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 Zes minuten over zes is het. De zelfstandige bezorgers van PostNL zijn boos. Het is een armoede hoor. Al die mensen hebben ook een hypotheek in huis. Voor een heel laag prijsje werken. Die wordt gewoon weggedrukt. Ze bezoeken vanavond de Tweede Kamer. Zo meer. <totstuken> Maar eerst naar Wimbledon, eindelijk dan toch Nederlands succes, Mark Brasser. Inderdaad, uh, Lucella de Buit is binnen voor uh, Igor Sijsling Op baan 18 wint hij in drie sets van uh, Milos Raonic, Jong uit de top 20 van de wereld, een geweldige overwinning van Igor Seisling. 7-5, 6-4 en 7-6, 7-4 in de tiebreak in de derde set. Hij heeft heel erg volwassen gespeeld. Hij had een plan van tevoren, goed serveren... Uh, proberen de kansjes te pakken uh, die hij zou krijgen. Nou, dat heeft hij gedaan en hij heeft drie sets heel geconcentreerd. Nogmaals heel volwassen gespeeld en hij heeft dik en dik verdiend gewonnen. De cijfers van Igor Seisling zijn overtuigend. Ja, met zo'n rapport ga je meer dan over naar de volgende klas. Ja, het was een heel slecht begin voor Nederland. Vijf van de zes in de eerste ronde eruit. Maar we hebben er eentje in de derde ronde. Igor Seisling, geweldige overwinning op Milos Raunic. En, en wie komt hij tegen in die volgende klas? Ja, dat is in de volgende klas, dat is nog even af wachten, dat is of de Amerikaan Kudla of de Kroaten Dodig. Die staan nu nog op de baan. Uh, Dodig, 6-1, 7-6, de eerste twee sets gewonnen, 5-4 voor in de derde. Dus het ziet er naar uit dat het Dodig wordt. Ja, als je van Rauw niets kunt winnen, uh, Kudla of Dodig maakt dan ook niet zo heel veel uit. Als je zo speelt als vandaag, ja, dan, dan dat is nu makkelijk gezegd, dan moet je die wedstrijd ook winnen. Dat, zo is het natuurlijk niet, maar de kansen zijn er in ieder geval voor uh, Igor Seizling. Hij heeft een gunstige loting, ook weer in de, in de Vof, ook weer nu, vandaag niet, maar hij heeft een gunstige loting dan in de volgende ronde met Kutla of met Dodi. Dus het ziet er heel erg goed uit voor uh, Igor Sijsling. Mark Brasser was dat. En dan Brussel, daar zitten de regeringsleiders vanavond... en ook morgen bij elkaar. Weer een Europese top. De hoge jeugd, jeugdwerkloosheid staat op de agenda. Tijn Sade, jij volgt het voor ons. Um, zijn ze inmiddels al begonnen? Nou, Zo'n twee uur geleden uh, hebben de regeringsleiders al wel eerste gesprekken gevoerd... met Europese vertegenwoordigers van uh, werkgevers en werknemersorganisaties. Organisatie, over een paar minuten begint de echte top. Nou, dan gaan ze dus om de tafel zitten met uh, ja, op, die, op die tafel een stapel... wel heel ambitieuze plannen om de jeugdwerkloosheid aan te gaan pakken. En de cijfers liegen er niet om. Hè. In totaal zijn er nu 7,5 miljoen werkloze jongeren in Europa. En dat blijft maar stijgen... En in sommige regio's heb je het al over zo'n 70% van de jongeren die dus thuis zitten zonder baan. naar alle reden om actie te gaan ondernemen. Nou, ja, en dan denk ik, wat kunnen ze daar vanuit Brussel dan aan doen? Ja, eigenlijk natuurlijk niet zoveel. Je hebt het echt over plannen, hè. Ja, en uh, die plannen die zijn wel concreet. Maar ja, of ze vanavond ook voldoende politieke steun krijgen... dat is natuurlijk de vraag. Uh, het gaat om een viertal plannen. Een pot met geld uh, die acuut moet worden ingezet voor projecten. Men wil ook ongebruikte EU-subsidies uit voorgaande jaren... nu helemaal gaan inzetten voor, uh, voor uh, projecten... om uh, de werkloosheid te lijf te gaan. Dan is er een heel ambitieus plan, het jeugdgarantieplan... dat gaat Garandeert dat je na maximaal vier maanden werkloosheid een leerwerkplek krijgt aangeboden. Oh door ja, en dan. Ja, door de, de regeringen van de landen. Dus en niet elk land is daar rijk genoeg voor... om dat allemaal natuurlijk te kunnen garanderen. Maar dan hebben ze dan weer gezegd... Nou, bijvoorbeeld een, een land als Griekenland of Spanje... die dat allemaal niet zomaar kan garanderen aan al die werkloze jongeren... die krijgen dan, om dat wel te kunnen geven... zo'n leer- en werkplek... krijgen ze dan weer vanuit de EU-gelden wat steun. Ja, en dan is er ook nog de Europese vacaturebank, EURES. Die moet meer slag slagkracht krijgen. URES bemiddeld dus op Europees niveau. Hè. Ik noem maar wat, een werkloze Spaanse verpleger... die moet dan makkelijker de weg vinden naar een Nederlands ziekenhuis... waar ze weer een gebrek hebben aan verplegers. Uh, heel veel plannen bij aankomst. Vroeger, premier Rutte, wat hij er allemaal van vindt... Nou, wat hem betreft moet Europa eigenlijk vooral eerst... gewoon zijn arbeidsmarkt uh, hervormen. Zoals wij dat in Nederland doen, dat doen we veel beter. Een van de... Uh, Succes in Nederland is dat wij in onze CAO's rekening houden met jonge mensen uh, die kans geven aan de start aan de slag te gaan. En we hebben in Nederland nog steeds eigenlijk het oude gildensysteem, dus het uh, MBO, waarbij je leert en tegelijkertijd ervaring opdoet. Ook dat is een, een aanpak uh, waarvan ik denk dat die ook in andere landen zou kunnen werken. Nou, het liefste uh, ziet Rutte uh, vooral dus dat er niet meteen vanavond... met allerlei projectgelden wordt gesmeten... maar dat de landen eerst gewoon serieus kijken... hoe ze de hervormingen uh, van, uh, met hervormingen van hun arbeidsmarkt uh, succes kunnen behalen. Hoe dankzij Sadea volgt die top voor ons in Brussel. Dank voor dit moment. Justitie in Rotterdam heeft tientallen eindexamenkandidaten in het vizier, die mogelijk ook fraude hebben gepleegd met de gestolen eindexamens. Deze nieuwe verdachten komen bovenop de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. Dat vertelt Ernst Pols van het Openbaar Ministerie. Wij hebben van de onderwijsinspectie 26 namen doorgekregen. En dat zijn dan allemaal mensen die gebruik hebben gemaakt van die zogeheten spijtoptantenregeling. Dus die tot inkeer zijn gekomen. Eh, daarnaast heeft de inspectie ook een aantal opvallende eh, dingen gesignaleerd bij mensen die het examen hebben afgelegd en die ze ook bij ons hebben gemeld. En tenslotte heeft ook het opsporingsonderzoek ons nog op het spoor van een aantal mensen gezet. Nou ja, alles bij elkaar opgeteld kom je dan tot enige tientallen eh, vermoedelijke fraudeurs om het zo maar te zeggen. Maar enige tientallen, is dat dan 30? Of 80. Ja, enige tientallen. Dus in die orde van grootte zou je moeten denken. Misschien zit het er ergens tussenin. En weet u, ik wil daar ook nog geen al te groot voorschot op nemen, Want het onderzoek is natuurlijk nog op dat punt in volle gang. En dat betekent dat er zomaar ook nog mensen bij zouden kunnen komen. Dus over definitieve aantallen kan ik het ook nog niet hebben. Want wat zijn dan de gevolgen voor deze mensen? Ja, die mensen worden betrokken in het onderzoek. Dus de namen die we nu van de onderwijsinspectie hebben gekregen... dat zijn dan niet de mensen die uh, gebruik hebben gemaakt van die inkeerregeling. Want die wisten al dat ze met de politie in contact zouden worden gebracht. Maar ook deze nieuwe categorie... Ja, daar daar gaat de politie natuurlijk mee in gesprek. En dat geldt ook voor de mensen die uh, wij zelf op het spoor zijn gekomen. En die worden dan verdacht van examenfraude? Ja, die worden verdacht uh, van heling. Uiteindelijk is dat natuurlijk wat ze hebben gedaan. Ze hebben een goed wat van misdrijf afkomstig is, van diefstal, dat hebben ze onder zich gehad of daar hebben ze gebruik van gemaakt. En zijn dit dan mensen met uitschieters of zijn er echt concrete aanwijzingen? Nou, dat, dat is een situatie die je inderdaad kunt voorstellen. Waarbij een, een school en uiteindelijk ook de inspectie zegt: ja, hier gebeuren toch wel hele opvallende dingen. Uh, dus dat zouden bijvoorbeeld ook mensen kunnen zijn die uh, er in de schoolonderzoeken misschien niet al te florisant voor stonden. En die ineens uh, hele hoge cijfers halen. Ja, dat valt natuurlijk in, uh, in dit soort gevallen nu wel op. En die mensen in die categorie, zijn dat mensen uit Rotterdam of uit heel Nederland? Nou, dat kan ik u niet met zekerheid zeggen. Het, het lijkt wel van alles wat. Hè. Dus Het is niet alleen maar beperkt tot Rotterdam, maar de totale inventarisatie daarvan die moeten we nog maken. Dan uh, de verdachten. Uh, vier ervan komen dit weekend op vrije voeten. Waarom is dat? Nou, dat zijn eigenlijk verdachten geweest die uh, vermoedelijk betrokken zijn geweest bij de diefstal zelf van de examens. En dat onderzoek dat is nagenoeg afgerond. Hè. Dus er moeten al een paar dingetjes in gebeuren. Maar dat is in een zodanige fase dat we zeggen, nou, deze mensen die hoeven uh, om dat onderzoek goed te kunnen doen, wat ons betreft niet meer vast te zitten. Dat is ook de reden waarom ze nu op vrije voeten komen. Dat zei Ernst Pols van het Openbaar Ministerie tegen Henrik Willem Hofs. De jeugdafdeling van het ANC, de partij van Mandela, is bijeen in Soweto. Ze willen daar laten zien dat ze denken aan Mandela. Zijn toestand wordt vandaag omschreven als kritiek en ook als stabiel. Alice van Gelder is in Soweto bij het huis waar Mandela gewoond heeft. Um, Alice, die, die jeugd die bijeen is, he, wat, wat doen ze? Wat is dat voor bijeenkomst? Ja, wat, wat ze vooral nu doen is uh, heel hard zingen voor het huis inderdaad van Mandela. Uh, ze zingen onder meer Mandela, je blijft onze inspiratie. Mandela, je hebt zoveel voor ons gedaan. Ja, en ondertussen gebruiken ze de bijeenkomst ook wel een beetje... om de ANC-jeugdbeweging te promoten... en zijn ze hier t-shirts aan het uitdelen aan jongeren en zo heet het. Ja, en uh, je hoort de laatste tijd steeds meer discussie, voorzichtig natuurlijk. De een zegt, laat Mandela nou alsjeblieft maar gaan. Uh, hoe, hoe denken ze daarover bij de jeugdafdeling? Hebben ze daar een opvatting over? Ja, is ook wel eigenlijk een beetje gemengd. Ik sprak iemand die inderdaad zei van... Uh, ik wil hem echt niet laten gaan, hij mag een paar jaar van mij hebben. jonge jongen van, van 19. En terwijl er ook wel weer mensen hier zijn die zeggen van... ja, kom op, hij is gewoon 94, op een gegeven moment moeten we, hem, moeten we hem loslaten. En ook gewoon herdenken wat hij heeft gedaan. Dus ook hier zie je toch ook wel weer gemengde gevoelens. En wat is dat laatste nieuws over zijn gezondheidstoestand? Ik zei net, kritiek en stabiel zijn er nog bijzonderheden bij uh, gegeven? Nee, dat is inderdaad het laatste nieuws van president Zuma. Kritiek, maar stabiel. En een dochter van uh, Mandela is vandaag ook op televisie verschenen Hier op de SABC, hier ja. op de publieke omroep. En die heeft ook gezegd dat het kritiek is. En ze heeft vooral ook heel hard uitgehaald naar de media. De media die voor het ziekenhuis staan. Maar ook vooral de media die heel erg aan het speculeren zijn over uh, de gezondheid. En zij wilde er dus ook niet verder over uitweiden. Nou, laten wij dat dan verder ook niet doen. Alice van Gelder was dat. Kees Kwaks. Het uh, staartje van de avondspits. Ja, Die is bijna gedaan. Uh, Lucella staat nog 50 kilometer file. De vier files die het langst zijn. Dat zijn de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij de Afrit Bunschoten 5 kilometer. Naar de Bos vanuit Maastricht. Op de A2 tussen Knoop het Baterdorp en Best 5. Op de A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland. Daar staat nog 5 kilometer bij Moordrecht. En de nasleep van een ongeluk op de A58. Eindhoven Tilburg. 5 kilometer tussen Best en Moorgestel. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. De kwaliteit van de kinderdagverblijven is gestegen. Onderzoekers uh, zeggen dat er voor het eerst in jaren weer gesproken kan worden van een kleine voldoende. Jeroen de Jager, jij bent uh, vanmiddag bij kinderdagverblijf Kinderrijk in Amstelveen. Uh, er wordt bij het onderzoek gekeken naar de algehele kwaliteit. Uh, ook, ook de pedagogische uh, vaardigheden van de crashleiders en leidsters. Uh, waar hebben ze nog ja. meer naar gekeken? Bijvoorbeeld taalgebruik, daar letten ze op in zo'n onderzoek. Hoe gaan de pedagogische medewerkers? Hoe praten ze tegen die kinderen? De groepsgrootte, heel praktisch. Sorry? Ja, oh, Is dat op een sensitieve manier? Of uh, uh, ja, ben je orders aan het uitdelen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus wij letten heel erg op taal. We hebben ook allemaal trainingen gekregen. Alle pedagogisch medewerkers en de, de managers. Ik kijk ondertussen een beetje naar die kant. Naar, ja. uh, of we nog ouders zijn, want het is helemaal leeggelopen ineens. Ja, he? we hebben nog twee kindjes binnen. Ja. Dus uh, het is een beetje verbaasd. Hier krijg geen vader staan. Ja, maar dat is een vader die altijd heel veel haast. We kunnen het proberen. Zullen we het even doen? Ja. Ja. Kom, we lopen er snel naartoe. Oh, deuren open de gang in. Dag meneer. U bent uw kind aan het ophalen. Mag ik u even wat vragen? Ja. Voor de radio. We zijn live in het Radio 1 Journaal. Um, waar let u op als het gaat om de kwaliteit van kinderdagopvang? Of mijn dochter het naar de zin heeft. En waar en... merkt u dat aan? Of ze met plezier naar de opvang gaat. En, en kijkt u ook bijvoorbeeld naar zo'n ruimte? Laten we even hier naar binnen uh, lopen. Dit is dan een, uh, de ruimte waar uw dochter wordt opgevangen. Mm -hmm. uh, heeft u een vergelijking gedaan met andere kinderdagopvang? Uh, nee, geen vergelijking gedaan. We hebben wel gekeken wat de boordening waren van, deze, uh, van dit kinderdagverblijf. en nog eens van een andere. Gewoon op internet even opgezocht? Ja, ook. En natuurlijk uh, ervaringen gevraagd. en uh, We hebben natuurlijk ook hier gekeken. We hebben een, een soort van intake gehad. Uh, wendagen. Dus ja, dat, uh, dat, dat geeft wel een goed gevoel. En wat valt u hierop? Waarom geeft het een goed gevoel? Um, een goed gevoel. Uh, ruimte is uh, um, groot. Veel. Uh, um, um, ...ruimte voor de kinderen om te spelen en lekker naar buiten, veel naar buiten. Ja, want ja. dus hier is echt een grote tuin uh, bij ja. die er heel erg creatief uitziet. Absoluut. Ja, ja. Debbie Witten, uh, uh, jullie hebben veel gedaan. U bent hier de locatiemanager veel gedaan de afgelopen tijd aan die ruimtes. Hè? Zeker. Want het was hier uh, uh, helemaal pimpelpaars geschilderd en ja. geel ja. en groen. Ja. Voorheen goed. hadden we heel veel kleuren op de wanden en nu is het uh, redelijk prikkelarm. Want de kinderen brengen al genoeg prikkels met zich mee. En zo kunnen ze zich ook beter concentreren op de, ja, op de spellen die wij hier hebben... Dus en wat we... nog meer gedaan, want daar werden jullie niet goed op beoordeeld vier ja, jaar geleden. Klopt, klopt, ik kan het je laten zien. We hebben bepaalde hoeken gecreëerd. Zeg maar leeftijd adequaat. Dus het, uh, een, uh, je ziet hier de leefhoek. En dan hebben we de alles goed ingericht. Dus dat je ook meteen de volgende dag komen de kindjes binnen en alles staat weer klaar. Ze kunnen meteen in het keukentje gaan spelen. De baby's liggen te slapen in de bedjes. Dus ze kunnen de babytjes wakker gaan maken. Er liggen wat spelletjes op tafel. Waar ze meteen misschien aandacht willen hebben van de pedagogisch medewerker op dat moment. Dus ze krijgen meteen, elk kind wordt meteen zeg maar, op zijn wenken bediend. Zou je kunnen ja. zeggen, daar waar hij, zin, of hij of zij zin heeft om mee te Er wordt wel nogal wat gevraagd van die pedagogische zeker. medewerkers. Hè? Zeker, ja. ja, zeker. Daar worden ze ook op getraind. We geven bijvoorbeeld als locatiemensen heel veel op de groepen geven directe feedback. En we hebben video-interactiebegeleiding. Dat is ook een systeem waarbij we de pedagogische medewerkers op kunnen nemen. Waar zij zelf hun filmpjes terug kunnen kijken. en waar zij zelf hun leermomenten uit kunnen ja. halen. Ja. Ja. Interessant. Uh, meneer, nog heel even. Uh, pedagogisch medewerkers, hoe beoordeelt u die? Kunt u dat zien als dat, of dat goed gaat? Uh, zien aan, in ieder geval hoe mijn kind zich gedraagt... en of ze het fijn vindt om naar de opvang te gaan... en hoe, ze, hoe de interactie is met, uh, met een van de medewerkers. Ja. Dus ja, dat kan ik wel zien. Dat kan je zien. En u bent er gelukkig mee hier. Ik ben er zeker En uw dochter mee. ook. Huh? toch? Wat ben je aan het doen? Rammelen eens even. Rammelen! Met je ding. Ja... Fijne dag allemaal. Het LOS Radio 1 Journaal. Straks Bart de Liefde van de VVD. Waarom wat hem betreft de post niet iedere dag meer bezorgd hoeft te worden. Eerst Coldplay met een nummer uit 2006. The hardest part. de hardest part van Goldplay. Als het aan de VVD ligt, dan hoeft u in de toekomst... niet meer elke dag in een brievenbus te kijken. VVD-Kamerlid Bart De Liefde, goedenavond. goedenavond. Het kabinet had al besloten dat het aantal bezorgdagen... Uh, terug kan gaan van zes naar vijf, maar dat vindt u nog te veel? Ik denk dat we in de toekomst nog meer digitaal zullen gaan doen in Nederland. Uh, en dat uh, dat ook dus betekent dat er steeds minder uh, brieven, facturen... Liefdesbrieven en uh, verjaardagskaarten verstuurd gaan worden. En willen we dan nog een betaalbare postvoorziening in stand houden. Dan uh, moet je durven nadenken over het verminderen van het aantal bezorgdagen. Nou, ja, en dat digitale moedig je dan denk ik nog wel meer aan als je niet zeker weet of het binnen een dag of twee uh, bezorgd is. Nou, wat, uh, wat ons betreft blijft het mogelijk dat er uh, een 24 uur bezorging is. Maar we willen daarnaast ook nog bijvoorbeeld een postwegel voor post die wat minder haast heeft. Uh, uh, die dan ook wat goedkoper is voor de, voor de consument. Maar uh, bovenal staat wat ons betreft... dat er uh, uh, brieven bezorgd moeten kunnen blijven worden in de toekomst. Maar als we het stelsel in stand houden zoals die vanaf volgend jaar geldt... en er dan niks meer aan veranderen... dan gaan u en ik en uh, alle andere Nederlanders... Uh, veel meer voor een postzegel betalen. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Dat, dat weet u al zeker? Dat heeft u gezien uit berekeningen bij PostNL? Nou ja, de... de, de, de... Voor zover we in de toekomst kunnen kijken, uh, um, gaan de volumes ieder jaar met 10% afnemen. Als we dat uh, een tijdje volhouden met elkaar, uh, dan de, uh, wordt er over een jaar of tien uh, nauwelijks nog meer een briefkaart of, uh, of factuur verstuurd. Maar willen we toch die, die briefkaart die we dan wel wordt verstuurd naar oma of opa of de geliefde uh, laten aankomen, ja, dan moet je een systeem hebben. En om dat systeem betaalbaar te houden, moet je dus durven kijken naar... Wat zijn de kostenposten? En één daarvan is het aantal bezorgdagen. Maar er is toch wel een Europese richtlijn voor... waar je dan tegenin zou gaan? Ja, dat klopt. Die richtlijn schrijft nu nog een minimum van vijf dagen voor. En we gaan nu vanaf 1 januari terug naar vijf dagen. En daar kunnen we het de komende twee jaar, denk ik, nog wel mee uithouden. Maar uh, voor daarna moeten we weer vooruit durven kijken. En ik wil niet, zoals de afgelopen jaren... achter de, achter de digitale werkelijkheid aanschokken, maar uh, de regelgeving zo inrichten dat we uh, klaar zijn voor de toekomst. En dat we niet uh, dan ook nog eens moeten gaan wachten op een jarenlang project in Europa. Dus mijn oproep aan minister Kamp zo meteen in het overleg is... Uh, ga aan de slag in Europa en uh, uh, regel dat die uh, richtlijn wordt aangepast. Nou, dan, dan speelt er nog iets. Vanavond zitten er allemaal boze actievoerders op de tribune. ZZP'ers die uh, pakketjes bezorgen... en steeds meer eigen kosten moeten maken uh, voor PostNL. Uh, ja, wat vindt u van hun protest? Kunt u iets voor ze betekenen? Ik, uh, ik vind niet dat er uh, op dit moment uh, een, een rol is weggelegd... Uh, voor de politiek of de overheid in dit, uh, in dit conflict tussen PostNL en, uh, en deze zelfstandigen zonder personeel. Dus van u hoeven ze niks te verwachten? Ze moeten op, bij PostNL zijn? Op dit moment niet. Uh, er is onvrede over de contracten. Uh, uh, daarover uh, uh, zijn ze nu uh, uh, aan het onderhandelen. Het stakinginstrument wordt dan op dit moment ingezet. En ik wil eerst eens zien uh, hoe ze er onderling uitkomen. Goed, Bart de liefste dank. En uh, vanavond dus dat debat in de Tweede Kamer. Dank, Kamerlid voor de VVD. Dan gaan we naar een, een oud-Kamerlid, Joost Eertmans. Goedenavond. Yes, Tegenwoordig van avondspits. Wat ga je doen Absoluut. straks? Nou, ik ga ook weer met een ander oud-Kamerlid praten. Dat is wel heel toevallig. Uh, want vandaag is hij dan eindelijk opgericht. De bond voor de belastingbetalers. Had je ervan gehoord? Nee, nee. Niet. Ik ben ook nog geen lid. Nee, nou, ik wel. Ik ben geloof ik de tweede donateur van, van de bond. Maar het is, het is wel heel erg goed. Kijk, wat ze doen, ze hebben een hele duidelijke missie, die bond... voor de belastingbetalers. Ze controleren of onze belastingcenten... zorgvuldig, transparant, effectief en eerlijk worden besteed... en verantwoord. Nou, dat moet ons aanspreken, Lucella. Uh, ze, ze gaan zelfs ook misstanden uh, aan de kaak stellen, blootleggen. Bijvoorbeeld dubieuze subsidies uh, die worden gegeven. Dus we worden allemaal gehoord. Elke Nederlandse belastingbetaler... zonder dat we meteen in een politieke hoek worden geduwd. Want dat vind ik eigenlijk het charmante ervan. Je hoeft niet te, te stemmen. Het is gewoon een bond voor ons allemaal. Dus ik ben er erg blij mee en mijn stelling is dan ook vrij logisch. De bond voor belastingbetalers is een hele goede zaak. Dat is mijn stelling en in de show zit oprichter en huidig voorzitter Olaf Stuger... en hoogleraar Fiscale Economie Peter Kavelaars uit Rotterdam. En die is er niet mee eens. U kunt ook meepraten. Bel uw reactie door op 0800 1121 en Twitter mee met hashtag 1, hashtag oneens, hashtag WNL. We zijn er met het gesprek van vandaag... direct na het weerverkeer en het half 7 NOS Nieuws. Graag tot zo. KPN introduceert KPN1, de 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet... in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. KPN1 is één contract, één factuur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 Maar al die kleine handelingen bij elkaar zorgen voor de grote, echte verandering. Zo wordt klein, het nieuwe groot. Volg je hart, gebruik je hoofd. Triodosbank. In Hollandse zaken, hoe kun je als gewone Nederlander het gegraai van topbestuurders stoppen? Je abonnement bij Ziggo opzeggen? Een woningcorporatiebaas via een flyer-actie aan de schandpaal nagelen? Zijn dit soort acties zinvol?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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Staatssecretaris, staatssecretaris Teven gaat onderzoeken of er alternatieven zijn... voor het visiteren van mensen in detentie. Visitatie waarbij ook intieme delen van het lichaam worden onderzocht... wordt vaak als een inbreuk op de lichamelijke integriteit ervaren. En veel partijen pleiten dan ook voor alternatieven. Leden van het kabinet praten vanavond met de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks...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 De Portugese regering gaat door met bezuinigingen... ook na de grote algemene staking van vandaag. Veel overheidsdiensten en het openbaar vervoer lagen stil... maar de regering zegt dat het land niet is lamgelegd... en dat de bezuinigingen op den duur goed zijn voor Portugal. En tennisser Igor Sijsling heeft ook zijn tweede partij op Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Canadees Milo Milos Raonic in drie sets. en Daarmee heeft Sijsling voor het eerst de derde ronde bereikt... van een Grand Slam toernooi. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Peter Kuipers, oké. Vannacht trekken er buien over het land en de minimumtemperatuur komt uit op 9 tot 11 graden. Daarbij is het bewolkt en er staat een zwak tot matige westenwind. Morgen dan is het ook meest bewolkt. In het westen blijft het grotendeels droog, maar in het oosten en noorden zijn er buien. De temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden van het land. Morgenavond gaat het dan vanuit het westen weer regenen. Zaterdag overdag klaart het vanuit het westen weer op... en is het dankzij een naderend hoge drukgebied meest droog. Vanaf zondag gaat de temperatuur langzaam omhoog... en volgende week hebben we dan overwegend droog en zonnig zomerweer... met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Nog 20 kilometer file. De langste files komt u nog tegen op de A1... vanaf Amersfoort naar Amsterdam, bij de afrit Bunschoten 4 kilometer. Vanuit Rotterdam, naar Den Haag, op de A13, bij Delft-Zuid nog 3 kilometer. Vanuit Utrecht op de A27 naar Gorkem tussen Knoop het everding en Noordloos 3. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De bond voor belastingbetalers is een goede zaak. Verkeer van rechts in deze avond, Spits. Laat uw mening horen. Hier komt uw dagelijkse portie. Gezond verstand. Wel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond. Waar blijft ons belastinggeld? Zelfs voor de Algemene Rekenkamer is het nauwelijks traceerbaar... waar onze zuurverdiende en bij de fiscus ingeleverde centen toch blijven. Er is een derde woensdag in mei... waarop de Tweede Kamer in de brei van overheidsdocumenten duikt... om te achterhalen wat er nu bereikt is. Maar een duidelijk verhaal is het niet. Ieder jaar versleuteren Rijk, provincies en gemeenten... tezamen 10 miljard euro's aan subsidies. Waar ze heen gaan is op zich nog wel bekend... maar wat of ze opleveren waar ze voor bedoeld zijn, veel minder. De vandaag opgerichte bond voor belastingbetalers... wil daar veranderingen in aanbrengen. Zij vindt dat de overheid geen belasting meer mag innen zonder ook verantwoording af te leggen. Ze willen een transparant en rechtvaardig belastingstelsel. En ze gaan misstanden aan de kaak stellen. Foute uitgaven worden blootgelegd. Ik leg de rode loper voor ze uit. Dat dit er nu pas is, de bond voor belastingbetalers, is een heel goed idee. Wel 0800 1121. Welkom in het theater van het argument. Welkom bij Avondspits 0800 1121. En u doet mee. De bond voor belastingbetalers is een goede zaak. Hij werd dus vandaag opgericht en hij vertegenwoordigt ons allemaal. Alle belastingbetalers van links tot rechts... En wie zit er dan in dat bestuur? Olaf Stuger, hij is voorzitter en oud-Kamerlid. Jurgen de Vries is penningmeester en Bruno Braakhuis is secretaris. En u kent hem nog wel als oud-GroenLinks-Kamerlid. Zegt ook al wat, LPF en GroenLinks samen in één bestuur. Waar hebben we dat eerder gezien? Nou, bij de Bond voor de Belastingbetalers. Uh, heb je eens een goede suggestie waar ze meteen mee aan de slag kunnen? Deze Bond uh, laat je horen voor avondspits. En ook voor de Bond voor de Belastingbetalers. Ik vind het een goede zaak. We gaan uh, mogelijk even naar Jort Kelder schakelen... maar die bevindt zich uh, ergens in een terminal, net als uh, meneer Snowden met dan gewoon op Schiphol, hoor. Maar we gaan zo eerst naar Olaf Stuger, de voorzitter. Allereerst zeg ik u dat u ook kan twitteren. hekje eens, hekje oneens. Tjerk Noord zegt, eens. Verkwisting van belastinggeld moet aan de kaak gesteld worden. En de broer van Nico zegt, ik geef het een kans, meneer Eertmans. En Peter Seurzen twittert mij. Belasting betalen is altijd oké. Okay. Je hebt er ook je inkomsten naar. Thomas Donker is er niet mee eens. Die zegt, kiezen we niet elke vier jaar zo'n bond... En nog een orgaan om rekening mee te houden. Ze komen er nu niet eens uit. Ik ga eens even naar mijn allereerste beller, Rajesh uit Breda. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hi. bond voor belastingbetalers. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een zware goede zaak. Ik, uh, ja, als je de nieuwsmedia een beetje volgt, dan uh, ja, zie je dat er gewoon heel veel belastinggeld over de balk gegooid worden. Ja. En uh, ik vind, ja, eigenlijk uh, komt er zo'n bond. Ja, wat, waar die, ze, uh, ja, waar moeten ze het eerste hun tanden in zetten, vind je eigenlijk? Het eerste waar ze hun tanden in moeten zetten is. Uh, inderdaad, subsidies die uh, ten onrechte verstrekt worden. En, en, en dan praat ik ook even met. Ja, euh, subsidies voor de kinderopvang bijvoorbeeld. Hè. We euh, individueel beoordelen of dat euh, subsidies wel voor. Ja, ja, of dat ze wel bestrekt worden ja. euh, ten, ten rechte en niet ten onrechten Goed punt. Er, we leven ook in een fraude... Als de... we ja. Ja, ja. Uh, ook gaan kijken hoeveel... Ja, werkloze mensen dat thuis zitten... Maar die toch subsidies krijgen voor kinderopvang. Dan heb ik ook zoiets van, ja, wat is het doel van de kinderopvang? Als men toch de kinderen kan opvangen. Ja, ja, precies. We leven in een fraudemaatschappij, wilde ik zeggen. Dat is natuurlijk precies, ja, precies. ook waar zo'n bond ons kan helpen, denk ik, hè? Ja, dat denk ik ook. En, uh, een nou, ander andere punt waar uh, natuurlijk de burger recht op heeft, is uh, uh, belastinggelden die uh, geïnvesteerd worden in, uh, in infrastructuur, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, uh, neem ik even als voorbeeld de Betuwe-lijn, waar miljarden enorm is gegaan en ja, waar uiteindelijk gewoon minimaal gebruik van gemaakt wordt. Ja. En uh, andere, andere projecten, bijvoorbeeld uh, de Joint uh, Strike Fighter... waar miljarden enorm is gegaan, maar waar nog geen enkel toestel van in de lucht hangt. Nog niks van. Daar van zijn gekocht, wij als burger toch. Uh, ja, worden wij dan toch door getroffen, hè? Nou, je noemt een paar sprekende voorbeelden, moet ik zeggen, ja, Rajesh. Uh, dankjewel. Ja, dank Oké, okay. uit Breda kwam je, dankjewel. Die was de eerste, 0800-1121. Dat is de lijn om te bellen. Er zijn nog twee lijnen open, dus als u nu belt, komt u direct in de show. 0800-1121. Ik zeg, de Bond voor Belastingbetalers, die is een goede zaak. En ik praat met de voorzitter, Olaf Stuger. Goedenavond. Olaf. Goedenavond. Daar ben je, vanuit Den Haag, want daar is de Bond uh, gevestigd. De Bond voor Belastingbetalers is vandaag opgericht. Uh, ik vond het interessant. Ik vond eigenlijk meteen ook een goed, goede, goede zaak. Dat, dat uh, bepleit ik ook vanavond. Nou zijn jullie direct gestart. Olaf, met een onderzoek lees ik naar 25.000 subsidieontvangers. Dat is me dunk nogal aan werk. Uh, die gaan jullie dus allemaal aanschrijven. En dan, en dan voegen jullie er dreigend aan toe. Krijgen wij geen antwoord? Dan gaan wij zelf op bezoek om controle uit te voeren. En voor einde 2013 gaan wij de resultaten van ons onderzoek presenteren. Ja. Dat klopt. Kijk, om bij het begin te beginnen. De Nederlandse Belastingbetaler die hoest elk jaar ruim 235 miljard euro op. En een deel van dat geld wordt gewoon goed besteed aan universiteiten, aan de politie, noem maar op, dat kennen we allemaal. Maar een groot deel wordt ook niet goed uh, gecontroleerd en wellicht ook niet goed besteed. We betalen wel elk jaar weer meer belasting. Ja. En de Bond voor belastingbetalers, is speciaal, uh, voor belastingbetalers is speciaal opgericht... om duidelijkheid en verantwoording te eisen van de overheid. Precies. Nou, Als je nou kijkt naar uh, de Rijkssubsidies... Hè, dus alleen de subsidies van het Rijks, 6 miljard elk jaar... Uh, daarvan wordt maar heel weinig gecontroleerd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer ook. Uh -huh. uh, een deel daarvan zal ook goed besteed worden hoor. Maar uh, doordat het zo weinig gecontroleerd wordt, krijg je uh, uitwassen. En dan, en dan zie je dat er sex shops worden gesubsidieerd: ja. Thaisenmassage massagesalons, gaybars, gokhallen, zwarmatenten. Uh, uh, noem maar op. Noem maar op. Ja, de um, vraag je, even. Ja, als je eigenlijk ja. mag vragen, want er, kijk, dan noem je een aantal uh, inderdaad wat, wat bijzondere uh, nou, bedrijven op. Je kunt ook zeggen: ja, dat zijn net als andere geregistreerde ondernemingen, gewoon uh, feitelijk bedrijven waar, waar die ook subsidie mogen ontvangen voor als ze als misschien duurzaam, uh, duurzaam opereren of weet ik veel wat. Ja, ja. Waarom mag een massagesalon geen subsidie krijgen en een, en een kapsalon wel? Nou, ik zeg niet dat ze geen subsidie mogen krijgen... maar ik vind dat er gecontroleerd moet worden. En als ik een lijst zie waar een aantal universiteiten op staan... Mm. die sturen we ook een brief met... goh, u hebt zoveel gekregen van de belastingbetaler. Uit naam van diezelfde belastingbetaler... willen we graag weten wat u met dat geld gedaan hebt. Ja. En in welke mate daar de Nederlandse belastingbetaler... van heeft geprofiteerd. Ja. Dus de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit... krijgt zo'n brief. Maar ook Davy, de eigenaar van Davy's... sekshop krijgt zo'n uh, brief. Ja. Maar ook de directeur van TomTom... Tom die 1,4 miljoen euro subsidie krijgt. Ja. En de directeur van Mars Nederland, PepsiCo, McCain, noem maar op. Hè, dat is allemaal. En het v kan best zijn dat er hele goede dingen mee gedaan worden. Ja. Maar als je er niet naar vraagt, weet dan je weet niet. je het niet. Nee. En de overheid doet dat niet, dus gaan we het zelf doen. Nou, ik vind het een superactie. Kijk, het is ook particulier. Dus jullie hebben voor de duidelijkheid geen subsidie. Hè? Nee, dat, dat, nee. Je leeft op donateurs. Aan het ja. einde mag je dat bekendmaken waar mensen kunnen storten. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn als bond voor belastingbetalers... geen politieke partij... Nee, zeker niet. He? Niet politiek geleerd. Zou dat het wel kunnen worden? Want ik denk dat je best wel zetels kan halen. Nou, kijk, daar zijn we niet zozeer mee bezig. Wij, we, uh, we hebben linkse thema's en we hebben, we hebben rechtse thema's. Hmm. belastingontwijking aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we ook, uh, ook, ook, ook rechtse thema's. Maar de, de, waar het om gaat is om het belang van de belastingbetaler te uh, behartigen. Want elk jaar wordt de Nederlandse belastingbetaler weer vriendelijk... toch dringend verzocht om 60 procent... ...van zijn portemonnee om te keren in de staatskas. Ja. En dat, is, en dat is een heleboel geld. En wordt maar heel weinig, heel weinig wordt daarop uh, gecontroleerd. Nou, en iedereen kan dat dagelijks in de krant lezen. Je hebt veel medestand, Olaf. Want er, er komt alleen maar eens binnen op de lijnen. En op Twitter zie ik het ook voor, voor, voor het grootste deel uh, de hashtag eens verschijnen. Jort Kelder proberen straks nog even te bellen. Ik weet nou bijna zeker, maar ik durf er niet op uh, 100% te garanderen dat hij die, dat die het er ook mee eens is. Die, die heeft vaak gezegd hier in de show: van wat moeten we toch met al, dat, uh, al die onduidelijkheid en die wirwar over, over uh, ons belastinggeld? We, we betalen ons krom. En de opstand, hij had het zelfs over een, een, een revolutie, uh, die, is, die, is, die is aanstaande. Olaf, blijf hangen, want we gaan zo weer door met jou praten. Mark Westerdorp zit het eens. Belastinggeld moet voor 125 miljoen naar de Belastingdienst. Die kan dan 600 miljoen niet geïnde belastinggelden ophalen. En Raymond Schrik zegt mij gelijk dan ook een bond voor Europese Unie betalers oprichten. Hij doet het eens. En Emiel Kamzel zegt ook eens, maar die wil ook inderdaad een Bond voor Europese belastingen. Interessant, ik ga naar mevrouw Sluis uit Bunnik. Een Bond voor Belastingbetalers, mevrouw Sluis. Is dat een goede zaak? Ja, prima zaak. Ja, maar ik heb nog een ander. Behalve de zorgen over of ons belastinggeld wel goed besteed wordt, ja. zijn er ook zorgen over het innen van belastingen. Ze hebben aan de bel getrokken dat ze te weinig mensen hebben om goed te controleren. Ja. Maar ik kreeg pas een brief over mijn uh, aangifte over 2010. Daar heb ik nog geen definitieve aanslag van. Maar wel vroegen ze een toelichting over een bedrag van maar liefst 28 euro. Waar ze specificatie van wilden hebben en bewijzen van wilden hebben. Ja. Ik heb het uh, teruggestuurd, opgestuurd en gezegd... van nou dat ik me helemaal kan voorstellen dat ze tijd en energie besteden aan zo'n belangrijk groot ja. bedrag ja, met het groeten van mevrouw Sluis, leuk, kunnen we die niet maken. Ja. Juist. ja, precies. Ja, ja dat, maar ja, dat, daar, daar zal de, belasting, de bond voor belastingbetalers ook, ook mogelijk naar kijken. Maar, dat, dat, dat denk ik wel. Mevrouw Sluis, dank u zeer. Uit Bunnik, ik ga naar Frans-Fran, niet het Reiner uit Zoetermeer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens uh, met die uh, bond... Uh, niet alleen over de subsidies, maar ook eigenlijk over alle projecten. Die, uh, die, uh, nou ja, je kan geen krant openslaan of je hoort wel weer een ICT-project. Of uh, nou, laatst uh, sloeg ik de krant over hmm. een uh, schietbaan voor de politie... waarbij miljoenen worden uitgegeven. Dan denk ik, ja, tegenwoordig de tijd met deze economische crisis... denk ik, kan daar toch wel uh, beter op gelet worden. Ja. Zeker door uh, zo'n bond. Ja, dus je, je, wordt je wordt je lid of donateur van de bond... Frans nou, nou, ik ga zeker straks op internet kijken wat het uh, precies inhoudt. En ik zo. zou graag donateur worden, omdat uh, ja, ik, net zoals mijn bedrijf heb je ook uh, een betaald, bepaald budget. En ik, ik vroeg me eigenlijk altijd al af van wie let nou op die budget en wie moet daar dan verantwoording voor precies. afleggen. Nou, daar, en, daar... En, en dat is iets wat uh, zo'n bond natuurlijk nu mooi kan doen. Ja, vind ik mooi gezegd, François. Nou, kijk, Olaf Stuger heeft er weer een, een, een donateur bij. Jos Dekker uit Leiden is er ook alweer mee eens. Goedenavond, Jos. Goedenavond, Joost. Ja. Um, uiteraard ben ik het helemaal mee eens. Die bond is er voor nodig omdat de Belastingdienst er bewuste keuze voor heeft gemaakt. te weinig ambtenaren aan te stellen. En te weinig ambtenaren betekent gewoon dat er te weinig geld binnengehaald wordt, te weinig gecontroleerd wordt. Mm -hmm. uh, die uh, kosten van die ambtenaren zijn veel lager dan de inkomsten die het oplevert van al die mobilisaties. Ja. Ten aanzien van uh, de privacywetgeving, gaat we natuurlijk over te schrijven... ten aanzien van de huren die nu verhoogd worden. Ze hebben ook van mij en van andere mensen in Nederland... Uh, ten onrechte gegevens doorgegeven ja. uh, naar woningbouwcorporaties... waar ook een hoop heel erg mis is. Uh -huh. En ja. vervolgens vind ik, vind ik ook dat... Ja. Uh, iedere, iedereen die gewoon malificeert, dus gewoon de boel oplicht, gewoon op een zwarte lijst moet komen te staan. Okay. En de rest van zijn leven gewoon geen belastingvoordeel meer mag komen te uh, krijgen. jij wil veel strakker controles, ook op de Belastingdienst ja, zelf. Het. Heel goed, Jos. Sorry dat ik je even afkapte maar er zijn vele bellers. U kunt meedoen, hoor. 0800-1121. De gratis lijn in de in de IJssel krijgt u Peter... Die verbindt u graag door met mij. Er is nog één lijn vrij op dit moment. 0811-21. De bond voor Belastingbetalers is een hele goede zaak. Hij is vandaag opgericht. En Olaf Stugge, de voorzitter, die is zo meteen nog weer in de show. Hij reageert op uw, ook uw reacties. Chris Nierop twittert mij op het tweede scherm. Eens. Maar graag met welke partijen daarvoor die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Blafmans twittert ook eens: Ik wil lid worden. Belastingdienst heeft. Of controleert ons tot in detail. Maar verantwoording van het geld is uiterst belabberd. En Bert Zanting zegt "Eermans, Maar wat zou al die transparantie ons dan gaan kosten? Uh, zometeen Peter Kavelaars. Eerst nog één beller die uh, mij bereikt. En dat is Hilgo Bruining uit Amsterdam. Goedenavond, Hilgo. Ik... <tankt> Ik ben het uh, helemaal mee eens. Ik zou zelfs verder willen gaan en direct een uh, advies mee willen geven. Ja. Wat ik maar begrijpen heb, is uh, waarom politieke partijen in tijde van de uh, daarvoor eigenlijk, niet duidelijk moeten aangeven hoe zij de verdeling en de inning van uh, Belasting zien. En dat ze daar achteraf duidelijk op uh, ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dus ik zou eigenlijk uh, ja, een veel duidelijke uh, uh, begroting en... Uh, Inzicht in waar zij de, de belastingen zouden willen verdelen en hoe ze willen ook niet alleen willen innen, maar dus ook willen verdelen... van ja, tevoren ja. willen zien en dat we een onderdeel willen maken van okay. de electorale keuze. Heel groot dankjewel. Ja. Je bent vrij slecht te verstaan. Maar als ik het goed begreep, zeg je... laat politieke partijen het goed vastleggen... waar zij de aan uitgeven, enzovoorts. En dat vind ik op zich een, een, prima, een prima idee. Ik ga naar Peter Kavelaars. Hij is niet zomaar iemand. Peter Kavelaars is namelijk hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en ook partner bij Deloitte. Goedenavond, Peter Kavelaars. Goedenavond. Peter zeg ik even, ja, we zijn oud collega's. Uh, Peter, um, dames en heren, als je als je het goed vindt, uh, ja, hoor. Ze, Peter, jij, uh, ik ben erg benieuwd. Je bent natuurlijk een, een zeer bekende fiscalist en uh, nou, dit is een bond voor belastingbetalers. Is dat een goed idee zo'n burgerinitiatief of heb je daar reserves bij? Uh... Nou, daar heb ik uh, enerzijds een goed initiatief, want het is belangrijk dat al dat belastinggeld uh, op een goede manier wordt besteed en dat de burger daar inzicht in heeft. Maar ik heb ook bedenkingen bij en die bedenking is met name dat we dat systeem natuurlijk in Nederland al hebben, uh, want daar is het parlement voor. Uh, het parlement, dat hebben we met z'n allen gekozen. Die hebben ook legitimatie gegeven om uitgaven te doen... en overigens ook belasting te heffen, mede te heffen. En zij uh, moeten controleren dat dat geld op de juiste en goede manier wordt besteed. Dus ja. ik uh, zou dat niet aan een bond of iets dergelijks over willen nee. laten... Uh, want dat is, uh, ja, dat, dat is, die kunnen dat bovendien ook uiteindelijk ook niet echt goed beoordelen. Dat wordt ook sterk persoonlijk ingegeven, dus ik krijgt een hele subjectief oordeel. Waar ik wel voor zou zijn, mm -hmm. ik weet niet of de bond wat nastreeft dat is een beetje een verlengde denk ik van de meneer die zojuist aan de, aan de telefoon was. En dat is het punt dat je, op je, uh, bij, je bij je aanslag een overzicht die krijgt hoe dat geld wat je hebt betaald... Uh, hoe dat nou verdeeld wordt over uh, de, de verschillende departementen. Dus wat er naar ontwikkelingssamenwerking gaat, wat er naar eventie okay. gaat... wat er naar verkeer- en waterstaat gaat. Dus hey, u betaalt duizend euro, stel eventjes, uh, op de aanslag. En uh, daar staat erbij van duizend euro gaat honderd uh, euro naar, uh, naar verkeer- en waterstaat. Dan worden wegen voor aangelegd, En tweehonderd euro naar, gaat naar ontwikkelingssamenwerking, noem maar wat zij. Nou, dat, dat vind ik, zou ik wel een heel goed idee Dat is een heel leuk vinden. idee. Als we, dat, als we dat in Absoluut. Nederland invoeren. En dat moet voor de overheid volgens mij uh, heel eenvoudig uh, uit te voeren zijn. En is dat in het, in het buitenland waar overigens... Ja, ook... er zijn wel, er zijn wel ja. landen, ik, ik, uh, ik geloof in Scandinavië... maar dat, ik moet daar een slag om de arm houden waar zoiets wel bestaat... Um, en dat, dat, dat geeft ook de, de burger, uh, denk ik, uh, ja, toch wat meer vertrouwen in, in wat er met dat geld gebeurt. Yeah. Uh, blijft natuurlijk overeind staan, uh, en dat zal ieder, iedereen mij tegenwerpen, die, uh, die zal zeggen ja, maar dan weet ik nog steeds niet goed, of het goed, goed besteed wordt. Nee, maar dan, uh, achter, dat dat dan, is, dan moet je er eigenlijk waar... ook achter zetten, uh, bijvoorbeeld uh, meer, meer, meer geld voor, voor de arme PvdA, meer geld voor dijken is misschien CDA, meer geld voor... voor... Ja, of is dat... Dat... Is dat daar verstand... zou ik Zelf geen Nee, oh. dat is, ik zou daar geen voorstander van zijn. Ik, ik vind dat, want dat is uh, gewoon politiek en dat is prima. Maar dat, dat, daar hoef je uh, zeg maar de, de aanslag niet mee te belasten. Hm. Uh, dat kunnen de mensen zelf in de verkiezingsprogrammas uh, wel lezen, of er meer naar het een of minder naar het ander. Ja, dan wordt het ook misschien uh, wat, wat ingewikkeld. Ja, um, dat, maar ja. die verdeling gewoon erop zetten, waar gaat u, uh, wat u betaalt heen, uh, dat, dat lijkt mij een goed idee en, en voor mij ook heel makkelijk uitvoerbaar. Nou zegt Olaf Stuge net, dat hij die, die dus gaat controleren al die subsidieontvangers. Hij zegt er gaan 10 miljard en om enzovoorts en weet absoluut ja. niet waar en hoe dat allemaal wordt nee, versleuteld. Nee. Hij zegt ook sekshops en dergelijke, die, die zijn toch een beetje wat, wat makkelijk, ja wat komt daar wat komt ja. op de goede plek, wat vind je daarvan? Ja, nee, dat, ik, dat begrijp ik allemaal wel. Maar uh, dat moeten we toch vooral niet aan, aan de burgers overlaten. Daar hebben we nou echt het parlement voor gekozen. Die heeft de controlerende taak op de overheid. En die moet dan maar kritischer zijn. En dan moet je als je maar op een kritische partij stemmen of iets dergelijks. Uh, want dat kunnen burgers namelijk zelf ook helemaal niet. Nee. Uh, die kunnen daar wel wat van vinden. En ja. sterker nog, iedereen vindt daar ook wel wat van. Maar uh, even zoveel burgers, even ja. zoveel meningen. Dus je maar... krijgt straks 16 miljoen mensen. Want sommigen ja. zeggen, nou, die, die, dus dat, dat, daar, daar, daar hebben we nou die politici voor gekozen. Ja, maar Peter, hij duidt wel, Olaf en Kof. In een, in, een, in een gat wat er ligt, omdat politici ons onduidelijk duidelijk maken, on, on, on, on, duidelijk maken waar het geld naartoe gaat en wat, wat daarmee gedaan wordt. Daar ja, duikt hij moet, in. Ja, zeker. Nou, dat is op zich ook een goed, uh, goed punt, want ik denk dat daar uh, wel, wel reden voor is. Maar dan moeten ze niet met een, niet met een eigen uh, partij of, of groep komen, maar dan moet men uh, gewoon bij Politiek De Haag zelf aan de bel trekken. Maar ook, uh, uh, die, die hebben uiteindelijk ook, dat moeten we ons ook realiseren, die hebben ook de, de, de macht... Om daar iets aan te volgen. Ja, maar hij wil het dat ook heeft... voorleggen in Den Haag. Hè? Hij gaat, hij gaat ja, nee, dus, uiteindelijk nee, dat zijn dat resultaten ook in Den Haag presenteren. Zeker, ja, dat klopt. Maar uh, de, de, de, je gaat er gewoon twee systemen naast elkaar krijgen. Uh, en ik denk dat, dat we dat niet moeten doen. Okay. Uh, dat, daar zou ik geen voorstander van zijn. Oké, okay. Peter, we gaan nog even wat bellens bij betrekken. Dank je zeer, Peter Kavelaars. hoorde u, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Zometeen Olaf Stuger, eerst nog even uw tweets. Wil van Wiggen zegt bijvoorbeeld altijd goed een bond die een oogje in het zeil houdt. Mijn stelling is, de bond voor belastingbetalers, vandaag opgericht, is een hele goede zaak. Even mevrouw Remer uit Sassenheim. Dag, oh sorry, ik moet wel ja, op is, Dag, Remers. daar bent u. Yes. Nou, ik vind het geweldig. Ja. Want eindelijk komt er een beetje openheid. En, dan wil, en, je, en want je ziet elke dag in de kranten lees je van alles en nog wat. Maar je raakt helemaal gefrustreerd, want je kan niks doen. Nee. En nou zijn deze heren ja, die, die dat uh, gaan uh, boven tafel gaan brengen. Ja. Maar mijn vraag is wel: ja. van wat gebeurt er nou als je ten onrechte die subsidie hebt ontvangen? Ja, wat gaat er dan gebeuren? Met terugrekkende kracht invorderen. Ja, dat is te hopen. Dat Want bakar, eigenlijk, ja. die, die vorige meneer, die had het over de politiek. Ja. Nou, daar heb ik natuurlijk totaal geen vertrouwen in. Want nee. nu ook, er nou. is van alles al gebeurd. Miljarden Precies. worden er ja. gefraudeerd. En er gebeurt en niks. Er gebeurt niks. Dat is natuurlijk het punt. Daar zit hem het punt. Dat mensen dat vertrouwen niet meer hebben. En dan is zo'n bond... Je raakt gefrustreerd. Ja. Ja. Ja. Je raakt helemaal gefrustreerd. Elke dag is het weer zover. Ja. Nou, ik, en ik... dan denk je van, nou, ben, benen wij nou gek of hoe zit dat? Nee, dat valt Ik heb mee. Ik 50 jaar gewerkt. Ja. In mijn leven. Ik heb dit, dit, dit is... We raken helemaal af. We draaien ja. helemaal af in okay, Nederland. Oké, mevrouw Reemer, ik ga, ik ga de beurt weer teruggeven even aan Olaf, Olaf Stuger. Olaf, je bent er nog. Olaf, je, je krijgt een hoop steun. Dat is duidelijk. Ja. Eigenlijk veel eens. En, en Peter Kavelaar is een beetje gereserveerd vanuit Erasmus. Maar ik kan wel zeggen dat je er een paar donateurs bij hebt. Ja, nou die, kijk, de, de reacties van je bellers die vind ik hartverwarmend. En dat geeft me ook heel veel, heel veel steun om hiermee door te gaan en hier uh, ook de avonden voor op te offeren. Wat ik even interessant vind van meneer Kavelaars, die is natuurlijk een dienst van Deloitte. Hè, dus die wordt betaald door Deloitte. En, uh, ja, hij is sprak adviefert... als hoogleraar, dat moeten we ja, denk ik er wel bij ja, zijn. Ja, maar als je hem op het op op internet opzoekt, dan wordt die, is hij die een dienst bij Deloitte. Dat en klopt. Deloitte adviseert bedrijven hoe ze belasting kunnen ontwijken. Dus ik begrijp dat hij er natuurlijk anders in zit. Daarnaast is hij ook door de staatssecretaris aangesteld in een uh, commissie. Dus ik begrijp dat hij aan de kant zit. Ja, hij, hij was niet zo negatief, vond ik nee, trouwens. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, hij hij wel... kijkt het vanaf ja. de andere kant. Hè. Hij zit ja, in de zeker. Van de van de politici, één. Ja. En hij wordt betaald uh, dagelijks door, uh, door een ja, ja, adviesbureau hebt er een, wat, een wat belastingontduiking uh, ja. uh, adviseert. Zegt, dus wat dat betreft is, het, uh, is dat... Maar wat ik, die, uh, uh, wat ik belangrijk vind is dat er, uh, dat, dat er veel steun is. En die, die laatste dame die belde, die zei van wat gebeurt er nou als een partij uh, onterecht subsidie heeft ontvangen? Ja. Nou, dan zijn wij als bond uh, hebben wij een advocaat aangetrokken die dit soort uh, partijen ook voor de rechter daagt. En namens de Nederlandse belastingbetaler dat geld terug eist. Ja, ja, precies. Nou, hij zei, Kavelaars ook nog, is het een idee op, op die aanslag, dat zou Wekers dan moeten doen, ja. te zetten waarheen ons geld is gegaan uh, van ons duurverdiende, uh, onze duurverdiende centen. V vinden jullie dat een goed idee als bond? Ja, je kunt, er is een, een, een, een app is er waar je salaris kunt invullen en dan kun je eigenlijk zien. Nou ja. De beelder van je belastinggeld naar welk uh, departement is gegaan. Dus, dus grosso modo heb je een, een dergelijk iets Kan anders. eigenlijk dat, al. Ja. dat kan eigenlijk al, zeg maar, niet zoveel. Ja. Olaf, er wordt Wat veel je gevraagd je om jullie adres. Om waar, waar er gestort kan worden, Gedonateer, gedoneerd voor de Bond voor Belastingbetalers. Uh, om daar donateur van te worden. Ik ben er, ik ben al lid. Uh, ik was geloof ik de tweede vandaag. Dankjewel. Ja, dat vind ik superleuk. Uh, nou, nee, graag gedaan. Want ik vind het echt een goed initiatief. Maar ja. ik begrijp dat WW Bond voor Belastingbetalers... Belastingbetalers.nl is. Ja, het is de Bond voor Belastingbetalers, inderdaad. Niet van. Belasting... Nee, er is ooit wel eentje geweest die is laten opgaan in de, in de NSA, geloof ik, de, de Socialistische Partij. Um, ja, de, dat waren wij niet van plan. Dat waren jullie niet van plan. Dat gaat nee. niet gebeuren, maar dat, dat is inderdaad een wat mislukt avontuur. Nou, ik hoop dat jullie eigenlijk veel steun krijgen en dat het een lang leven beschoren is, de Bond voor Belastingbetalers. Ik, ik heb er hoge verwachtingen van, Olaf. Wij gaan er keihard tegenaan. Super. Succes met jouw maten daar in, in de bond. En wij, wij spreken. Dankjewel Olaf Stuger. Voorzitter en oprichter. U kunt nog meedoen. En dat doet u met 081121. Ik heb op lijn 3 Mohammed Die zelf een mooi voorbeeld heeft. Mohammed. Ja. Eh, dag eh, Joost. Hi. Ik ben het helemaal eens eh, met de bond. En eh, ik ga ze ook ondersteunen. Ik heb zelf namelijk twee sites opgericht om die verspilling tegen te gaan. En, eh, hallo? Ja, ik ben er zeker, ik luister naar je. Ja, ja. en als je de verspilling die we uh, in ons land hebben, als je dat tegen gaat gaan, hoef je al die bezuinigingen in Nederland niet te doen. Kijk. En het is uh, in de zorg, bij de belastingverspillingen, uh, in, uh, in het onderwijs. Dus ik heb overheidverspillingen.nl en medische middelen.nl opgericht. En, wat goed. En, ik, uh, en dat betalen we zelf. Ja. En, uh, en ik vind uh, dat hij dat ook. Ik wil hem ook besturen, financieel wil ik hem ook, hoe dan ook ondersteunen. Ik vind dit geweldig, want dit erger ik me al heel ja. lang. We zijn, de, uh, we zijn onze economie aan het kapotmaken. Ik ben ondernemer. En terwijl we daar uh, heel veel geld verspillen. Dus in ja. dit land hebben we veel okay. geld. En alleen anders verdeeld worden. Mohamed, dankjewel uit Dam. Uh, ja, de, de, de, inderdaad, als je een partij zou oprichten tegen fraude en verspilling... volgens mij heb je, heb je zomaar tien zetels. Ik heb een tegenstander, ongelooflijk, hij is gevonden. Leo van de Ven uit de Roerdalen. Leo? Ja, goedemiddag of goedenavond. Yes. Ik ben het ik ben in principe vind ik een heel mooi initiatief. Alleen het uh, probleem vind ik dat een uh, private bond... Uh, private personen, pri private bedrijven, wel wil aanspreken. Het lijkt me een beetje moeilijk dat zij bij een bedrijf kunnen binnenstappen... Ja. en kunnen zeggen van, overleg mij eens even het papier. Ja, dat Wat is... hebben jullie ermee gedaan? Ze hebben geen dwang, denk ik, maar wel een... een... Nee. Ze kunnen zich wel melden, natuurlijk, hè? Ja. Ja, proberen dit, kan, dit kan een, het, maar ze hebben ge... geen doorzettingsmacht, bedoel je eigenlijk, Leo? Ja. Nee, klopt. Oké, okay, Leo van der Ven met een, een gematigd tegengeluid. Dank je zeer. Het zit er alweer op. Ik zei het al, belastingbetalers.nl Kunt u kijken en dan kunt u zien wat ze gaan doen. Vandaag opgericht, ik ben erg benieuwd. Ik vind het uh, mooi. En u was eigenlijk massaal het wel eens met mijn stelling dat het een goede zaak is dat zo'n bond er is. We gaan eruit met John Huizer die mij twittert. Hebben ze ook al een Twitter-account? Nou ja, in ieder geval, Olaf Stuger is, is wel live op, uh, op, op Twitter. Maar goed, ons geluid zit er alweer op voor vanavond. En uw geduld misschien ook straks op deze zender. Weer een muzikale aflevering van Kunststof van pianist-componist Randall Corson komt dan aan het woord. Peter Apostel neemt het stokje van mij over, dus dat na het nieuws van 7 uur. Volg ons op twitter.com, Apenstaatje avondspits, WNL. En mij kunt u volgen op apenstaartje, Eertmans. Radio Roep is er, morgenavond weer, natuurlijk vanaf half 7 op deze fijne zender. Ik wens u een heel mooie avond. Graag tot morgenavond, half 7. Schrijvers stellen de diagnose. Schrijvers verhalen erover. Ranne Hovius verbindt de psychiatrie met de literatuur. En geeft schrijvers uit de voorbije eeuwen het woord in haar boek. De eenzaamheid van de waanzin. Radio 1. Morgen van 7 tot 8 in Brans met boeken. Het nieuws van alle kanten.